Van 9 uur. Dit is door Wegens met het NOS-journaal. Net als maandag worden vandaag migranten vanuit Griekenland teruggestuurd naar Turkije. Vanaf Lesbos gaan er twee veerboten. De eerste bracht vanochtend vroeg 45 Pakistanen naar Turkije. Later vanochtend worden er nog 100 mensen uitgezet. Ze werden eerst van Kos en Samos naar Lesbos gebracht. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Het gaat in alle gevallen om migranten die na 20 maart naar Griekenland zijn gekomen... en daar geen asiel hebben aangevraagd. De uitzetting zelf verloopt net als maandag rustig... maar er zijn vandaag wel meer activisten op de been. De politie is nog op zoek naar motorbendeleden... die betrokken waren bij een grote vechtpartij in Rotterdam. Tientallen leden van de Hells Angels en de Mongols... gingen elkaar gisteravond te lijf bij het Van der Valk Hotel Blijdorp. Zeker twintig van hen werden opgepakt... maar een stuk of tien verdachten wisten te ontkomen. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De Mongols zijn in Nederland een kleine groep... maar staan wereldwijd bekend als rivalen van de Hells Angels. Bij de vechtpartij in het Rotterdamse hotel werd ook geschoten. Volgens de politie is het een wonder dat er geen gasten gewond zijn geraakt. Minister Schippers wil zogenoemde zwijgcontracten in de zorg verbieden. Ziekenhuizen maken soms afspraken naar medische missers... waarbij het slachtoffers of nabestaanden een vergoeding krijgen... als ze afzien van juridische stappen. Schippers vindt het zeer onwenselijk, zegt ze in antwoord op kamervragen van de SP. Ze gaat nu kijken of ze de wet op dat punt kan veranderen. Het aantal faillissementen is aan het dalen. Vorige maand moesten 386 bedrijven definitief de deuren sluiten. Jaar eerder waren dat er nog bijna 200 meer, meldt het CBS. Het aantal faillissementen ligt dit jaar tot nu toe een vijfde lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De forse daling is opmerkelijk omdat er tot begin dit jaar juist steeds meer bedrijven failliet gingen. Het weer. De dag begint bewolkt met af en toe een bui, maar de komende uren breekt de zon vaker door. Wordt het vandaag 12 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij een graad of 14. Dit was Dennis Jonas. CFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1, Amsterdam-Amersfoort, tussen Naarden en brug over 8 kilometer. Richting Amsterdam op de A1, tussen Hoeverlaak en brug 6. Op de...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 ...een uur van het CFM Jazz, mijn naam is Alko Beuving... ...en we draaien nog een uur fijne klanken uit de jazzmuziek. En dit was natuurlijk Silje Nergaard, die is wel bekend... De Noorse jazzzanger, is. opvallend zijn haar heldere, ...vaak als kinderlijk omschreven zangstem en een hoog ontwikkeld zangtalent. Nou, daar kan ze het mee doen, het is een het zijn mooie klank. Ik vind dit nummer kennen natuurlijk allemaal van uh, uh, Ned King Cole natuurlijk... En ja, als het dan gaat over kinderlijke zangstem... voor het, uh, de klok van 11 liet ik nog een nummer van Diane Penten horen. Dat klonk echt een beetje kinderlijk. Maar uh, dat was maar alleen dat nummer, want dat is verder een prachtige cd. Uh, ik had gezegd, ik zou wat 1 tweetjes draaien en dat ga ik ook doen. Ik ga het 1 tje draaien van Mac the Knife... en ik begin met Arturo Sandoval. Mac the Knife. Eens even kijken wie daar meespelen. Dat is altijd wel leuk om dat ook nog even te melden natuurlijk. Nou, dat zoek ik op, ik ga meer starten. Moment, Mac the Knife, Arturo Sandoval, pianist. cd Swinging eh, van de trompetist Arturo Sandoval... Eh, zijn niet de minste waarmee hij dit gemaakt heeft. Ik lees onder andere uh, clarinetist Eddie Daniels... Tenorist, uh, tenor Ed Call, trombone, da, Dana Toubou... gitarist Mike Stern, niet zo lang geleden een mooie uh, cd gemaakt. En uh, wat je hier hoorde je uh, flugelhoorn, Clark Terry... ook niet de eerste, de beste natuurlijk. Uh, mooie muziek, Mac The Knife. Maar dit is ook wel een hele mooie uitvoering van Mac The Knife... En die komt van een cd van Nicholas Payton, Dear Louis, cd 2001. En de zang is van een, een van mijn favorieten, Dr. John Mac the Knife, Nicholas Payton. See Ja, ook een hele geinige uitvoering. En uh, ik luister graag naar Dr. John. Uh, tijd voor iets Nederlands, zou ik zeggen. En ik kwam er weer een cd tegen van Mariska Veres. Uh, Mariska Veres, Shocking Jazz Quartet... En uh, dat is een cd uit 1993. Mariska Verus kennen we natuurlijk allemaal als die zangeres die uh, bij Shocking Blue dat nummer 4 zong. En <coughs> met Shocking Blue allerlei successen had. En in 1993 heeft ze ooit met dit jazzgroepje een jazz CD gemaakt. En dat klinkt niet onaardig. En dit is een, een cover van een popsong. He's Not there. Mariska Verus. Fierus. Shocking You heette de cd. 1993. Ja, klinkt heel aardig zou ik zeggen. En dat een Nederlands product. En dan kom ik bij een Duits product. En dat is een bandje. Dat kwam ik tegen op YouTube. Yaziki ja, heette ze. Duits band. En die hebben een promotie. Een, uh, ja Een cd uitgebracht. Ze had een grappig filmpje van de promotie van de cd. Die cd heet overigens 344. En daarvan draai ik het nummer. You stepped out of a dream. Thank hmm. you. Hmm. Hmm. Hmm. Is, een de, is Russisch. En dat betekent eigenlijk jazz, uh, yes, kinderen, zou ik maar zeggen. Uh, de, de, de formatie is 2004, dacht ik, opgericht onder leiding van... Uh, uh, eens even kijken hoor. Ik dacht zeker de Bachman. Sasha, Bachman heeft hem opgericht. En de band uh, DZStay is uit 2013, dacht ik. Uh, een grappige muziek. Een beetje bebop. Uh, klinkt niet onaardig. En uh, wat ook niet onaardig klinkt, dat is eens even kijken de muziek van... Uh, is Raymond Scott. En, en dat is hele bijzondere muziek. En er is een cd gemaakt van uh, Don Bias. En die heet Bugs. Daar speelt hij een soort eerbetoon aan uh, Raymond Scott. The Real Garden Blues. Dat nummer is overigens niet van Raymond Scott. Maar dat is van de, uh, de, de twee jongens Williams. Zijn geen broers. Even kijken hoe ze precies heten. Clarence Williams en Spencer Williams. En uh, dat is een mooi nummertje. Don Bias... Royal Garden uh, Blues... leuke muziek. Uh, ooit ook uh, dacht ik op een cd gezet wordt Metropolitan muziek van Raymond Scott. Ook een aardige uh, Kodak of iets heet. Die dacht ik uit mijn hoofd. Uh, iets heel anders en ook iets heel leuks. En er is laatst weer een, een, een, een dubbel cd uitgebracht van de Four Freshmen. Uh, en daar zijn eigenlijk twee oude uh, lp's van hen op. De uh, Four Freshmen en Five Trombones. En de lp de Four Freshmen en de Five Trompets. Uh, de Four Freshmen Amerikaanse uh, band, een beetje barbershopachtig achtig En hij uh, is leuke muziek. Ik draai het nummer Easy Street. En dat stond, dacht ik volgens mij, op de LP. The Four Freshmen and the Five Trumpets. Easy Street. Easy Street. I'd love to live on easy street nobody works on easy street just sit around all day just sit and play the horses life is sweet for folks who live on easy street no weekly payments you must meet that make your hair turn gray When opportunity comes a knock And you just keep on with your rockin' Cause you know your fortune's made And any time you so desire There's a man that you can hire to plant trees So you can have shade on Easy Street I'm tellin' everyone I meet If I could live on Easy Street I wouldn't want no job today So please, go away, go away On easy street Could live on easy street. De Four Freshmen, opgericht in 1948. We zijn een beetje doorgezongen tot 1993. Dacht ik, hoe is dus de laatste met pensioen gegaan? Ja, grappige muziek uit de oude doos. De Four Freshmen. En deze dubbele is dus net uitgebracht. De Four Freshmen, als je er van houdt. Uh, dan kom ik bij Chris Bauté. Een bekende jazz-trompetist uit Amerika. Laatst logeerde ik in de Verenigde Staten bij mijn nichtje. En toen zag ik op de kamer van mijn neef een grote posterhanger van Chris Bate live in Boston. Toen dacht ik, hé, hey, dat is waar ook, dat was een mooie cd. En, maar ik heb iets van een latere cd genomen. Een cd 2015 van hem. En dat is het nummer Let's Fall In Love. Trompetist natuurlijk. voor iets nieuws. Tavano, uh, uh, Fransen, dacht ik. Uh, heeft onlangs een CD uitgebracht. For You, 2016. Is mooie muziek. Uh, en ik draai weer zo'n Frans nummer Petit Pom. Я родилась на пути, во время мучения, ваши гонями. Разбить, потирани, но всегда знала, что вы хотела. Ваша синя наконец веха во Франции, страна свободнее некогда. Тебя не била та же самая история. Одиноко с другими не могла быть. Вы нашли любовь корнями. Ну почему вы не хотели ходить по зимней башке в Ну почему вы не хотели видеть? Het is een heel stuk. Samavit is een heel stuk. Ik ben CD 2016. Dus allemaal vrijdelijke docent. Uh, dan doe ik nog een 1 tje uh, We kennen allemaal die film van Clint Eastwood... Uh, Play Misty for Me. en uh, dat is de, Misty is een nummer... dacht ik van Errol Gardner uit mijn hoofd. En ik begreep dat Clint Eastwood... Uh, 25.000 dollar betaald had... voor de rechten om dat in die film te mogen gebruiken. Maar Misty is een nummer... wat door heel veel jazzmuzikanten gespeeld wordt. En ik heb eigenlijk twee uitvoeringen... Uh, opgezocht die ik zelf heel erg mooi vind... En dat is uh, de eerste die ik laat horen is van Steve Ture uh, van de cd In the Spur of the Moment. Komt-ie. Uh, mist ie 3, 4... Hello. <esi1> vrije cd geworden... ...in the spur of the moment. Het eigenlijk de eerste release voor de, het nieuwe label... ...waar die uitkomt, Taylor, Jazz. En deze cd bevat eigenlijk drie stijlen jazz. Uh, wat ik gedraaid voor het eerste deel... Uh, ...dan zie, hoor je dat is een beetje de blues jazz... zou ik maar zeggen, Ray Charles op piano... ...Peter Turren op drums... ...en Peter Washington, uh, Bas. Mooi muziekje, Misty. Maar ik heb nog een hele mooie uitvoering... ...en dat is van een totaal andere aard... ...en dat is uh, uh, Ahmed Jamal... Piano, en wie spelen er met hem mee? Jamie Nasser Bas en Frank Gant Drums. Hetzelfde mist hij. Uitvoering van Misty, dat is jazz, eigen interpretatie. Uh, mooi, heel mooi. Uh, en dan kom ik er weer iets bij uit het noorden, uit Scandinavië. hebben ze natuurlijk geweldige jazz. Dit is Deens. Uh, deze dame heet uh, Katrien Matzen. En dat is van haar eerste cd. I'm Old Fashioned, cd deed 1996. De Katrien Matzen, Swing Quartet. And uh, I Don't Mean a Thing, draai ik. It don't. Mean a thing if it ain't got that swing Do bap to about do bap to bad it don't mean nothing All you gotta do is sing Do bap to bap do bap to bap to bap to bap to Bow It makes no difference if it's sweet or hard Just give that rhythm everything you've got It don't mean a thing All you gotta do is sing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 go back to that go back to that go back to that do that, do that, do that, do that. Het laatste nummer toe van deze uitzending van CFM Jazz. Eh, ik zou zeggen, vergeet niet, volgende week zondag 10 april. Koorbakker in Jazz in Zandvoort. De Krocht, half drie aanvang en zeer de moeite waard natuurlijk. Eh, ja, wat hebben we gedraaid? Ja, van alles oud, nieuw door elkaar. Eén eh, tweetje zou ik bijna zeggen. Eh, wat ik zelf leuke ontdekkingen vond, waren Katerlijnen van Otterlo en Mariska Veres met haar Shocking Jazz Quintet. Een CD uit 1993. Maar wat ook heel mooi is, en dat is een nieuwe CD: dat is een CD van Charles Lloyd en de Marvels. Uh, I, I, I long to see you hated, En dat is eigenlijk een nummer van uh, You are so beautiful. Dat kennen we allemaal in de uitvoering van een hele bekende meneer. Joe Cocker zou ik bijna zeggen. Maar hier op bij de Marvels spelen een aantal bekende jongens. Bill Fressel, gitaar, Greg Lights en uh, uh, Nora Jones zingt. Uh, uh, you are so beautiful. Ik zou zeggen, geniet ervan. Maak er een mooie zondag van. En de volgende keer heel veel jazz weer op de zondagochtend. Ik zou zeggen, tot ziens. You are so beautiful. Chris Lloyd en de Marvels. Uh, ja, Chris Lloyd, saxofonist en fluitist natuurlijk. you see.